Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Boze boeren protesteren in België en Frankrijk. Ze vinden de Europese milieuregels te streng... en zeggen dat ze daardoor hun hoofd bijna niet boven water kunnen houden. In Frankrijk wordt het vanmiddag waarschijnlijk een zooitje, vertelt correspondent Frank Renaud. Twee grote landbouworganisaties hebben aangekondigd om vanaf twee uur vanmiddag acht snelwegen naar Parijs af te sluiten. Die acties zijn voor onbepaalde tijd. De boeren gaan dus door tot ze zin krijgen. Ze zullen niet Parijs ingaan, maar ze blijven op gemiddeld 30 tot 40 kilometer rondom de stad. Maar daar gaan ze wel de belangrijkste snelwegen van en na Parijs blokkeren met hun tractoren. En dus kan het vanmiddag en vanavond een behoorlijke chaos worden. De Franse regering zet bij Parijs duizenden extra agenten in. Ook in België zijn acties vooral op wegen in en rond Brussel. De regering van Iran zegt dat zij niets te maken hebben... met een drone-aanval op een Amerikaanse legerbasis. Drie Amerikanen werden gisteren gedood. 34 anderen worden onderzocht op mogelijk hersenletsel. De aanval is opgeëist door een groepering... die boos is vanwege de oorlog in Gaza. Volgens president Biden wordt die groep gesteund door Iran. Dat land ontkent dat dus. En een spannend moment in Den Haag. De burgemeester opent daar straks een tijdscapsule... die werd gevonden tijdens een verbouwing van het Binnenhof. ding zat verstopt in een standbeeld van koning Willem II... en dat maakt het voor deze historicus extra interessant. Het zou spannend kunnen zijn... want er is nogal wat suspense over de dood van koning Willem II... En dat zou echt spannend zijn. Dan hebben we echt een verhaal. Ja, er gaan verhalen rond dat Willem II is vermoord door zijn eigen zoon, koning Willem III. En bijzondere maaltijdbezorgers in Utrecht. Daar heeft iemand zijn eten vrijdag gekregen van de politie agenten hadden een bezorger staande gehouden... die reed met zijn auto over een fietspad en had geen rijbewijs. Nou, omdat ze zelf ook balen als het eten niet komt... zijn de agenten de maaltijd dus maar zelf gaan brengen. duurde wel wat langer, maar dat was in dit geval niet zo erg. Het ging namelijk om sushi. Het weer nog droog, met vooral in het westen wat wolken... maar ook behoorlijk wat zon. Het wordt vandaag max 8 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Hallo, gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot Ik loop me uit te slopen, doe dit normaliter nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden ogen nog, je had me bij hallo, me bij hallo. Ja, Ik zag je staan en ik dacht, hallo Je kwam dichterbij en je zei, hallo, hallo. Ja, ik was verkocht bij de eerste, hallo toen jij zei hallo, hallo, hallo Toen jij zei hallo, hallo, hallo toen jij zei hallo, hallo, hallo, Ja ik was meteen, over mijn oren van top tot teen Je lichaam staal, ja die sprak mij aan Je betrapt mij staal en dat voelt zo vreemd Want toen ik in je ogen keek van een slag ben ik nooit geweest. Het moment is hier, daar staan we dan. Zonder plan en het ijs, dat breekt. Ja, je had maar bij loop gelijk ondersteboven. Misschien klinkt het idioot. Ik loop maar uit de sloven, door dit maar liet er nooit. Zo achter mijn gevoel aanlopen. aanlopen. We stonden oog en oog. Je had maar bij, loopt loopt. Maar bij loop. Ik zag je staan en ik dacht.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 Ja, geweldig nummer, dankjewel uh, uh, onze Thomas, Thomas de Jong, de technicus en muziekuitzoeker van het programma Goedemorgen Zandvoort. Iedereen van harte welkom bij ons wekelijkse programma. Van 10 tot 12, actualiteitenprogramma. Uh, wij gaan presenteren uh, samen met uh, Ger Loogman en uh, mijn naam is Hans Botman. En we zitten live hier en we in, zitten live Rabbel. bij uh, Rabbel. Uh, Helemaal gezellig. Als je uh, zin hebt, kan je altijd langskomen. Altijd langskomen, voor een, voor zeker. Voor een kopje koffie. Ja, ja. En, uh, gaan, heel gezellig. We, ja, we gaan er een mooie uitzending van maken. Het wordt een mooie week ook trouwens. Hè, Het wordt hè? een mooie week, Hans. Want, want uh, er staan belangrijke dingen op stapel. Er staan belangrijke dingen op stapel. Uh, noem er eens één. Uh, ik ga uh, donderdag naar Thailand. Oh, dat is sowieso <laughs> belangrijk natuurlijk. Vond ik vond redelijk belangrijk. Ja, absoluut. En, uh, ja, en Strijder gaat dicht. Strijder gaat woensdag de laatste dag. Ja, hè? Ik, en, heb, uh, uh, ik heb uh, gisteren de laatste dienst gedraaid. Oké. Okay. En uh. Uh, afgesloten. En uh, Jim heeft gezorgd dat er allemaal mensen nog langs kwamen. Ja, nee, ik ben zelf ook nog Nederlands. langs. is je he? he? hebt Ja, ja dat en, uh, klopt, dat klopt. Dat was wel heel gezellig. Ja, en een dag later beginnen de strandtenten op te bouwen. 1 ja. maart. Dat is ook wel interessant is ook natuurlijk. Leuk, Donderdag. Ja. Is dan uh, komt echt het voorjaar weer. 1 maart is... Of 1 februari, sorry. Ja. Vroeger ja. was het 1 maart, maar tegenwoordig is het 1 februari. Ja, ja ze zijn we nu wel. al bezig om het zand zandtommel... Uh, niet Klopt, te de Gebroeders Paap, daar hebben we volgende week een onderwerp over. Carina die gaat er langs bij okay. de Gebroeders Paap om uh, wat achtergronden te horen. Maar we gaan uh, ons uh, uh, richten op het programma van vandaag. En, uh, en wie hebben we hier? Ja, wie hebben we hier? Uh, we gaan even zeggen wat we allemaal gaan doen. Uh, Maarten Koper en Robin Homhoed. Uh, de, de, we hebben de, gewoon de top van de Rode voor uh, hier binnen. Zeker. Die, we gaan praten over uh, de... Evenementen Die de rotary in de komende weken, uh, maanden, zeg maar, gaat organiseren. Carina Veren is het tweede onderwerp. Die uh, heeft gesproken met mensen van de Lightwalk. De, uh, het, het grote evenement ook uh, waar we zo'n 5000 mensen mee gaan doen in februari, daar horen we alles over. Uh, Mart Rietma komt vertellen over de Nationale Voorleesdagen. En hij is verbonden aan de bibliotheek. En in de tweede uur gaan we praten met. Ja, met uh, Sander ten Bosch. Sander ten Bosch van het, het racefestival. Race ja, die, die, die heeft een extra, beetje geld gekregen. Die heeft een beetje geld gekregen. 700.000 euro voor uh, twee, twee jaar. jaar. Ja, ja dat is, die kan een leuk Dat is gewoon organiseren. 25, 40, nee, 25, 30 euro per inwoner. Hè, is ja, dat, dat gewoon, is best ja. heel veel. Ja, en er is geen geld voor het uh, zwemmen bijvoorbeeld. Nee, maar, uh, nee, dit dat allemaal. maar daar gaan we straks over praten. En uh, ja. uiteindelijk uh, uh, komt... Uh, uh, Gorge, Martinez Galan nog langs. Wie, ja, wie, kent met, met, wie kent hem niet? En in, uh, <laughs> direct na het nieuws van 11 nog even aankondigen uh, Jelmer Koper, hè, onze politiek verslaggever ja. van de Zandvoortse Krant. Die gaan, uh, gaat even in op de zaken die er gespeeld hebben in, uh, de, uh, in deze maand. Afgelopen maand? Afgel oh nee, deze maand. Nou, deze maand was uh, Oké, okay. Maarten Koper en Robin Homeloet, allebei hartelijk welkom hartelijk van Holmen. de Rotary Holmen. Zandvoort. Uh, nou, jullie hebben het hartstikke druk, geloof ik, uh, of niet? Met allerlei uh, de, de komende, grote zaken. De komende twee maanden zijn heel druk uh, ja, ja, voor ons. Ja, ja. Ja. Het grootste uh, evenement is waarschijnlijk toch de circuitrunnen? run. Qua aantallen uh, wel, ja, ja, ja, ja. zeker. Vorig jaar 14.000 mensen meegedaan. Uh, Dit ja. jaar weer? Uh, ja. Ik denk het wordt elk jaar meer. Dus ja? We gaan uit van 14.500. Okay, en welke is datum is het? Het, uh, het, de VIP-loop is zondag 24 maart. 24 maart, maart inderdaad. 24 ja. Ja. Ja. En je kunt okay. inschrijven tot 10 maart of zo, zoiets 14 uh, dagen Ja, je ervoor. kunt inschrijven tot 10 maart. Okay. Uh, wij organiseren de VIP-loop daarin. Ja? Ja. Uh, dat betekent uh, dat je in een hele mooie ruimte kunt omkleden. Dat is heel belangrijk, want het is vaak heel koud op, ja. de, uh, op die dag. En dat is boven in, in, in de VIP-louches? Ja, dat is dus, uh, ah, boven in ja. de VIP-louches. En je loopt voorop. En dat is heel belangrijk, want dan, uh, dan, je. dan loom je <laughs> ja, <daarin. laughs> Nou, het gaat allemaal op tijd. Maar belangrijk is dat dan het strand nog vlak is. Oh ja. Je hoeft voorstellen niet dat er 5.000 ja, ja. man overgelopen hebben. Dan is het zand. En gaan we, uh, weer, ja. gaan we ook weer uh, spinnen uh, bij uh, Nuf? Ja, die evenementen. daar dat die gaan idee. wij niet mee. Nee, nee, nee, nee okay. uh, maar dat is elk jaar nog geweest. Uh, ja, zeker. Ja. Ik doe elk jaar mee. Ja. Want vroeger organiseerden jullie dat zelf en tegenwoordig is het zo'n groot evenement geworden dat het in de handen is van Lucian ja, Pong, Wij zijn oorspronkelijk met het idee gekomen vanuit de club om, uh, Het is begonnen met een circuit-marathon ja. okay. en er werden de bedrijven uitgenodigd, die moesten een team van uh, tien mensen opstellen. Okay. En elke loper liep één rondje, en dit is 4,7 kilometer, dus tien rondjes en dan heb je een marathon. Ja. Okay. Ja, Daar ja. is mee begonnen, maar dat, dat, dat liep niet zo denderend. Nee, nee. ja. Uh, ja, toen zijn er veranderingen ontstaan en ook Le Champion is uh, toen er komen helpen. Komen, ja. Want het werd uh, veel te groot voor ons, natuurlijk. Ja. We zijn maar een kleine club. Uh, ja. uh, zeker als er 14.000 mensen komen, dat weten ja. uh, dat, dat we niet. Peter ja. Keller vond het ook uh, te groot worden, waarschijnlijk. Hè? Ja, ja, ja. ja, maar Peter ja, ja. Heet, uh, dat was een van Die de was initiatoren, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Oh, ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Ja, klopt. Uh, goed, hoe, hoe lang geleden is dat? Er? De eerste zeg maar, gelopen? Ja, lopen. Praten we praten wel over het begin van deze eeuw. Ja, hè? ja. Dat is bijna 25 jaar. Dat is ja, lang. Zo lang al, ja. Het is nog geen jubileum? Uh, niet dat ik weet. Nee, nee, nee, nee oké. Okay. Nee, nee, nee. ah. ja. En dan Kijk, heb je ook maar, nog op, dus in hetzelfde weekend de omloop van Zandvoort. Dat is met de fiets. Ja. Uh, dat gaat buiten jullie dat om gaat of niet? Ja, de oh, Champion okay. organiseert het allemaal. Ja. Wat wij het op een gegeven moment deden was de parkeerterreinen uh -huh. uh, beheren. Ja. En daar de parkeergelden binnenhalen. Uh, dat is nu ook weer veranderd en dat doet het circuit zelf. Uh -huh. En wat wij doen dat uh, is dus de, de VIP-run. Yeah. En ter compensatie, dat we niet meer die parkeertreinen hebben, hebben we nu van het circuit, uh, krijgen we drie dagdelen per jaar krijgen we het circuit en kunnen we daarmee doen wat we willen. Oké, okay, oh, dat leuk. is wel mooi. En dan kom ja. je uit bij een andere evenement, de, de ja, circuit, circuit experience. experience ja, ja. Wat uh, op 18, uh, 18 februari plaatsvindt. Ja, okay. Vertel ja. daar eens wat over, wat, wat gebeurt er dan? Uh, dan, nou vertel jij me Robin, jij ja. bent er beter in thuis dan ik denk ik. Nou, we hebben het circuit dus uh, een hele dag gesponsord gekregen ja. door uh, CM.com circuit Zandvoort. Mm -hmm. uh, nog wel hè? want dat, dat, dat loopt ook weer. Uh, ja, maar dat, dat gaat volgend jaar ook nog wel door. Ja, ja, ja. Um, en dan kun je in je eigen auto op het circuit, op ons mooie circuit rijden van Zandvoort. Dan rij je onder begeleiding, dat kan in je eigen auto. Uh, het kan ook in een uh, ingehuurde BMW. Dus er zijn twee pakketten eigenlijk in je eigen auto of in een gehuurde auto. Ja. De opbrengst daarvan gaat geheel naar goede doelen. Ja, dat Hè, is... En daar is het ons, ons ook om te doen. Uiteraard. En wat kost het? Ja. het kost, uh, er zijn twee pakketten, 99 euro om te rijden in je eigen auto. Ja. Hoeveel rondjes kun je dan rijden? Ja, acht, negen rondjes. Oh, ja, ja. Ik heb vorig jaar zelf ook daar aan meegedaan en dan heb je wel genoeg uh, Ja, dan, dan, dan, ken, dan ken je het wel Tientje een beetje. per rondje. Precies, ja. <laughs> ja. Maar het gaat dus geheel naar het goede doel. Ja. Ja. En voor 199 euro uh, krijg je een, uh, een BMW 3 serie ter beschikking waar je in kan rijden. Oké, okay. en daar kun je er dus zo hard mogelijk mee rijden als je wil? Of? Maar wel veilig. Maar wel, ja. veilig. We ja. we wel onder begeleiding ook, hè? Wel onder begeleiding, ja. ja. Dus er is professionele be begeleiding. Dat is een eis, ja. want anders wordt het toch gevaarlijk. Dat was vroeger ook, dat je op zondag uh, kon rijden. Eigenlijk zelf rondkomen. rijden, volgende ja. eigen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. ja, dat is heel lang geleden. Ja, dat ja. is heel lang geleden, ja. Maar ik vond het wel leuk. Jij vertelde dat, uh, zeker bij die BMW's, de, de, de, de kilometerteller wordt afgeplakt. Ja, die wordt afgeplakt, want anders gaan mensen op het lange stuk uh, rechte eind, denken ze gewoon... Ja. Uh, we gaan de twee. Hard mogelijk. En ze kijken vervolgens naar de snelheidsmeter ja, okay. uh, en dan zijn ze bij de Tarzanbocht voordat de ze het weten en dan ze ja. de grindbak in. Dus heel, een heel belangrijk, je kunt je daar nog steeds voor opgeven, er zijn okay. nog steeds plaatsen. Hoe je hoeft helemaal geen ervaring te hebben. Je hoeft geen... geen ervaring, wel nou, we hebben uiteraard een nou, ja, ja, dat begrijp ik. Ja. Ja. Je, hoort, je krijgt ook eerst instructie. Ja? Voordat je gaat rijden. Ja, ja, ja. Okay. hoe je de bochten moet nemen. En, uh, exact. Ja. Van buiten naar binnen en uh, noem maar op. Exact. Uh, ja. En, en, en, en, en, en, en. ja, je had het over een goed doel. Wat, wat, Villa Joep is dat weer het. Villa Joep, uh, ja, dat is een ja. fonds tegen neuroblastoomkanker. Ja, ja. Ja. Uh, ja. Dat is een vorm van kanker van het, van het zenuwstelsel. Oké. Okay. Mm -hmm. En dat is echt zo'n. Uh, vorm ook die, die weinig voorkomt, vandaar dat er weinig onderzoek naar gedaan wordt. Nee, nee, ja, ja, dus er wordt ik... al jarenlang uh, door de villa Joep voor de gelden ja. ingezameld ja. om die onderzoek op gang te krijgen. Mm -hmm. En Joep was de zoon van een mevrouw die het opgericht ja, vroeger, ja, ja, ja. Juist. Ja. Ja. En hoeveel, hoeveel leverde dat bijvoorbeeld vorig jaar op ongeveer? Vorig jaar uh, 3000 euro okay. heeft het op, opgeleverd alleen voor de circuit experience. Mm -hmm. Uh, de circuit run uh, ja, levert 10.000, 15 15.000, soms 20.000 okay. euro op. Zo. En ook nog voor het, de, de Villa Joep. De runners kunnen bij aanmelding van een champion 1 of 2 euro geven. Uh -huh. nou ja, met 13.000, 14 14.000 man ja, is dat wel een hele mooie, ja. mooie, ja, mooie opbrengst. En alles gaat naar Villa, Villa Joep? Daar ja, zijn ze wel blij mee waarschijnlijk. Bijna ja. bij alles. Wij houden altijd nog een Ja, uiteraard. Een, ja. veel voor de lokale doelen. Oh, dat de ook nog. Ja, nou. en, en, en, maar jullie uh, verdienen daar niets aan, neem ik. Zeker aan. niet. Nee, nee, nee. Het <laughs> nee. kost, kost alleen maar, maar inspanningen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, Maar mensen kunnen zich opgeven op uh, rotary.nl/slash Zandvoort. Ja. Daar staat een contactformulier uh -huh. en dan uh, kunnen ze contact met ons opnemen. Dat geldt en uh, voor, uh, voor de circuit ja. run, uh -huh. en voor de race experience. En voor de race experience hebben we ook een aparte site uh, opgezet en die heet rotarycircuitexperience.nl okay. Hoeveel mensen verwachten jullie bij die uh, experience? Uh, nou, we hebben maximaal plek voor zo'n 50 mensen. Okay. Ja. Dus vol is vol. We zitten ongeveer op de helft op dit moment. Okay. Okay. En gaat ja. het goed? Ja, dat gaat heel goed. Dat gaat goed ja. Ja, mensen ja, ja, vinden ja, ja. het mooi, hè? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja, we ja hebben dus het is natuurlijk heel apart om zelf te kunnen rijden op het circuit. Ja. We en, hebben vorig uh, jaar dit voor het eerst gedaan en mensen waren zeer enthousiast. Ja, voorstellen, ja. ja, ja, ja. ja. ja. Um, dan heb je ook nog een, uh, ik wil niet zeggen evenement, maar ja, dat, nee, de tulbanden Ja, die is ontstaan in de, de coronatijd. Mm -hmm. Om, ja, toen alles lag stil, ja. dus ook uh, het genereren van gelden voor ons ja. lag stil. Ja. En toen uh, kwamen er een aantal dames met het idee uh, van, ja, we kunnen tulbanden gaan, ja. uh, gaan bakken, zo voor de Pasen en die gaan verkopen. De, Halen we nog iets binnen. Ja, klopt. Het is vooral Jeanette van de Spiegel die daar de leiding van heeft. Mm -hmm. En dat doen we nu voor de derde of de vierde keer denk ik. Het is nu de derde keer. de oh, oh, ja. derde keer. Ja, ik heb ja. twee keer meegedaan. ik heb twee ja, keer ja. een tulband. Ja, ja. uh. Oh, dan, dankjewel. Ja, die dankjewel. heeft nog al een tijdje, een tijdje bij mij in de keuken gestaan. Dus maar op uh, een gegeven moment wordt hij hard. Man. <laughs> ja, dus uh, Jeannette. Maar ze zijn heerlijk. Ze zijn heerlijk. Ja, ja Jeanette, die, uh, die bakt samen met Mugelparama's die tulbanden. Ja. En de andere leden, zoals wij, weer gaan het versieren. En de, ja, de, uh, je ja. Kunt hem ophalen bij Wij naar Zee. Dus ja, ja, en wat ook vermeld moet worden is natuurlijk dat de ingrediënten gratis ter beschikking gesteld worden door Albert Heijn. Oké. Okay. Nou, ze letten ja. niet op de kleintjes daar. Nee, dat is uh, nee, door, nee, nee, ja, nee, nee, heel, heel goed ja. ja. En, en vorig jaar hadden we een record van 200 tulbanden. Echt ja, ja. zo? Ja. Ja. zo dat nou, die, en die zijn 10 op een stuk of zo? 12,50 12, 12,50 ja. Nou, dat was, was ook behoorlijk een behoorlijk aanpak hoor. Ook, ook, ook weer aanbakken. Ja. <laughs> ja, bak jij ze zelf ook? Ik heb uh, zelf gebruik, ook. Nou, nou, nou, ik, ik heb meegeholpen met versieren en met inpakken. Ik laat het bakken aan die het anders over. Okay. Even, even over de rotary. Hoe lang bestaat Dan mag het Nog over? even het laatste aanvulling. Uh, wat we hiermee binnenhalen. Ja. gelden. Die worden gebruikt om uh, kinderen in Zandvoort van uh, ja, ouders die het niet zo breed hebben, om die een leuke dag oh, te wat bezorgen goed. Oh, wat goed. in een uh, pretpark. Oh, wat ook ook. Ook. Ja. Dat ja. leuk. Ja. Ja. Ja. Dat dus allemaal mooi. een tulband kopen? Ja, ja, ja zou ik zeker. Ja, ja. En hoe, hoe, hoe kom ik eraan? Ja, hoe kun je nou, aanmelden? Hou het Zandvoortse Courant in de gaten. Daar ja. staat altijd in, er komt altijd een artikel in. En daar staat in waar ze besteld kunnen worden. Okay. En inderdaad ophalen voor de Pasen bij Wijn aan Zee. Ja, okay. Maar je Heel kon goed. ze niet uh, via internet bestellen? al Daar zijn we wel mee bezig. Okay, ja, okay. Ja. Maar goed, hou de dus, ze wel in de gaten. Hè, ja. Nou, jij ja, over de Rotary. Ja. Uh, hoe, hoe lang bestaat het al in Zandvoort? Uh, we bestaan ongeveer 35, 36 jaar. Hè? Ja. Ik. Ja, ja, ja. En, en wat, wat is de Rotary precies? Ja. ja, de Rotary is wat ze noemen eigenlijk een serviceclub. Dus het, het is een... Uh, groep mensen. Vroeger waren het altijd uh, uh, mannen. Ja. Nou, ik kan vertellen dat wij op 50% zitten. Ja, wij zijn ook mannen. ja. Uh, wij zitten met 50% vrouwen en 50% okay. mannen in, in, de, in de club. Uh, vroeger was het ook zo dat er van een bepaald beroep altijd maar één lid mocht zijn oh ja? dat, en dat ging oh. erom dat je een diversiteit van mensen ja. krijgt ja. Ja. Ja. Ja. en die willen toch een bepaalde manier van, van uh, uh, zaken doen met elkaar en, en leven met elkaar volgens bepaalde regels die een beetje ethisch uh, zijn uh -huh. en daarnaast ook iets terug doen voor uh, de maatschappij. Ja, ja. Dus gelden genereren om daarmee uh, in dit geval goede ja. doelen te helpen. Maar als er nou een luisteraar is die zegt van uh, dat zou ik, wel, uh, zou ik wel leuk vinden. Dan die graag... komen er nog steeds bij. Jij ja, nog steeds. Hoe kom je erbij dan? Nou, dan kun je ook weer gewoon de, de, de site van ons uh, uh, opzoeken. Dus, uh, Rotary.nl slash Is dat niet zo moeilijk, ja. En daar kun je even een bericht achterlaten en dan nemen wij we wel contact op. Ja, ja. ja. Wow. En, dan, en dan kun je altijd uh, even twee avonden komen bezoeken. Mm -hmm. Om te kijken of het wat voor je is en welke en waar... mensen erin zitten. En waar zitten jullie? Wij zitten in de wintermaanden bij Tijnaakensloot. Ja. En in de zomermaanden bij uh, Plazant. Nou, dat is toch allemaal niet slecht. Want jullie, uh, jullie organiseren ook <laughs> nog allerlei uh, dingen eromheen, hè? want uh, uh, Pieter Waterdenker zou misschien langskomen. Ik ja, daar heb ik het allemaal over gesproken, hadden ja, jullie hem hier, die, die zouden we graag ja? een hele spreker ja, willen ja, hebben. Ja. Ja, ja. Ja. Dus dat, dat soort avonden of middagen, dat organiseren jullie ook? Ja, we komen wekelijks bij elkaar. Ja. Oh, wekelijks zelfs. Ja. Zo. En elke week, elke week staat er iets op programma. En dat, dat kunnen interne sprekers zijn uit de club, die wat vertellen, of extern. Ja, ja. Of we uh. hebben vergaderingen over de zaken die we doen. Uh. Uh. Het is niet leeftijdsgebonden? Nee. Nou, moet... dat was vroeger, geloof ik. Ja. Ja. Vroeger mocht je niet, veer, boven de veertig mocht je niet meer lid zijn. Klopt dat? Nee, nee, dat nee, was nee. De, nee, de, de, nee, de juniorkamer. Ja, okay. Nee, dat is juist de leeftijd die, die, die, die, die mooi is. Iemand die midden in de in zijn leven staat, ja. en, midden in de maatschappij. Zoals ja. jullie er nu eigenlijk. Ja, oh, sorry. Hoe ja, lang kennen we elkaar, al ja, ja, ja, ja. ja, ja. Heel lang, heel lang. But maar ja, lang. Uh... We, zijn, we zijn altijd op zoek naar actieve leden. die wat voor de samenleving in Zandvoort willen. Ja. Trouwens, onze bestuurvoorzitter. Ja. die is ook van uh, de en, en onze vliegende ja. verslaggever. Carine Veren. ook. Ja, leuk. Daar kan je verder toch niks te doen. Laat dit er ook bij mee pakken. Ja, ja, ja. Want wij hebben wel. we organiseren heel veel. We hebben het gehad over. Queerun, Experience. Ja. Wij organiseren ook een Zandvoort Art. Ook daar zijn we mee begonnen. Met Leontien? Met Leontien Wagenaar. Daar zijn we mee begonnen. Ook in coronatijd. Omdat we heel graag wat wilden doen. En voor Zandvoort. En voor kunstenaars. Die het mm -hmm. toen best wel moeilijk ja. hadden in die coronatijd. Uh, ja, En dat vergt toch heel veel uh, uh, handjes... Ja, uh, ja. Om daar mee te werken. Dus ja, wij zoeken ja. gewoon echt actieve ja, leden. Ja. Ja. Want je hebt hier in Zandvoort ook de Lions Club. Hè? Is dat te vergelijken met, met, met jullie, of niet? Ja, maar de Lions Club Zandvoort is altijd al gecombineerd geweest met Heemsteden. En ik heb wel oh, okay. begrepen dat er okay. we uit Zandvoort niet zo gek veel nee, nee, leden nee. in zitten. Nee, nee, nee. Okay. Maar wat, wat Robin net bedoelt met Zandvoort Art, is dat naast dat we evenementen hebben dat we dus geld binnenhalen. Mm -hmm. Dat we ook evenementen hebben waarbij je gewoon met je handen ja, ja, ja, ja, iets ja, ja, doet. Ja, ja, dat, dat is, is zand mooi. voor het aard natuurlijk. En ja, en uiteraard. ja. Uh, Daarnaast hebben we altijd een beach clean-up. Dat we eens per jaar oh, ja. ook, uh, ja. het strand opgaan om het plastic op te ruimen. Oh, okay. mm. ja, we hebben ja, thuis, de, uh, de voedselbank uh, geholpen om... Uh, Goed bij, hoor, bij Albert Heijn in de hal te staan om ja. uh, boodschappen binnen nou, te krijgen. Goede, ja. goede zaak allemaal. Ja. Zeg. Ja. Nog even terug naar die circuitrun, naar die, uh, want ik uh, zag ook het programma. Uh, over, een hoop kinderen doen ook mee. Het is voor uh, de Picnic Kids Circuitrun over 900 meter. Mm -hmm. De Picnic Kids Circuitrun over, over, van 7 tot 9 en van 4 tot 6. Uh, dat is natuurlijk wel heel leuk, dat die kinderen ook uh, mee kunnen doen. Hè, daar. Zeker, Ja. Doh? Zeker, dat is heel, uh, dat is heel fijn. Um... Maar als die kinderen nou dat gedaan hebben en die ouders willen gaan lopen, dan worden ze opgevangen of zo, dat, zo werkt het niet. Ja, dat ja. weet ik eigenlijk niet. Nou, nou, er dan eigenlijk... moeten er, er, moet er eigenlijk meerdere familieleden ja, meekomen om die kinderen om een beetje op ja, ja, ja, te ja. ja. ja, ja. nee, nou, Als je het over de VIP's hebt, hè, ja. de, bekende mensen, welke, wie, wie, aan wie moeten we dan denken? Nou, zou jij ook, ja, zou jij ook kunnen zijn. Ja. Ja. Nee, ik ben niet zo VIP <laughs> nog hoor. No. <laughs> Nee, nou, in het verleden liep uh, de, de wethouder uh, Bluis, die loopt meestal wel mee. Oh, uh, ja, uh, ja. Ik heb Tom ja. Coronel wel eens dus gezien. Dat zou kunnen. Ja, ja, ja, de ja. directeur van SBS, die ja. loopt meestal ja. mee. Ja. Nou, het is ja. niet zo dat we nou, Corrie V uh, nee, nee. uit Nederland uh, kunnen, kunnen noemen die daar aan meedoen. Nee, okay. nee, het is nee. niet dat je René Vroger... Uh, nee, nee. nee. nee. nee. Het, is, het is meer dat als jij je opgeeft, dat, je een, dat jij ook een vip behandeling krijgt. Jij bent de FIP. Ja, ja, ja, ja een FIP-ruimte. Ja. Je, je wordt ontvangen met koffie en je kan een broodje eten en ook de afloop weer. En je kan je daaronder. Omkleden. Okay. Nou, je zit in het voorste startvak. Hartstikke ja. leuk voor je. Ik heb hele slechte meniscus. Oh. <laughs> maar het belangrijkste Juist daarom moet je in het voorste vak gaan staan. Want ik, ik, ja. ik, ik, ik fiets altijd mee bij Nuff. Ja, op een spinnen. Oh, je zit bij Marcel. Ze komen geen meter vooruit hoor, dat kan ik je melden. Nee, ja. nee, nee, nee. Ja. nee dat niet. Nee, maar nee, maar nee, je hebt natuurlijk de 12 kilometer en de Engelse mijlen van 16,1. Dat doen toch bekende, of nou bekend in ieder geval de betere lopers van Nederland. En België. Zeker, echt. en ja, het is best een zware loop omdat het Klede over het jaren. strand is. Ja, ja, ja. ja. Jaren ja Doen de de mee. Ja. Ja. Belangrijk voor ons, als je wil opgeven, dus voor het goede doel, geef je bij ons op en niet bij Le Champion. Ja, ja. Want dan, kom je, dan gaat het geld naar het goede doel. Oh, wat goed. En, en Le, Le Champion, wat is dat voor een uh, instelling? Dat ja, is een organisatie die allerlei uh, evenementen organiseert, met name op loop, uh, loopgebied. Lopen ja. fietsen. Ja. He, niet, alleen, niet alleen in Zandvoort. Nee, nee ja, niet, niet alleen in Zandvoort. Nee, de ja. dam tot dam loopt, dat okay, organiseren ja. ze ja, ja, ook. Ja, ja. Amsterdam Marathon. een enorm Lopen. groot bureau geworden. Ja, enorm ja, ja, groot. Ja, ja, ja, maar dat, dat geld wat zij binnenkrijgen, dat gaat niet naar het goede doel? Dus nee. Dat, nee, nee. nee. Dus het is, Zij zeiden onszelf een goede bedrijf. doel, zeg maar. Schande. maar. Ja. <laughs> ja. je, je kan dus een, als je, je inschrijft, gewoon bij Le Champion, dan kun je wel een extra donatie doen ja. voor ja, de jaar ja. dat ja, ja, ja, Robin ja. Maar goed, dus, als uh, bij jullie uh, uh, uh, aanmeld hè? En, en nogmaals, hoe kun je dat doen via... Uh, ga naar rotary.nl slash zandvoort ja, daar, vul het contactformulier daar... in en dan nemen wij contact met je op okay. en dan weet je dat het geld naar het goede doel gaat. Ja, dat ja. is wel een goede, goede opmerking. Want ja, doen ja. er veel zandvoorters aan mee, zoals jullie weten? Ja, altijd. Ja, wel, ja, he, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja dat is wel leuk, ja. maar ja, ik woon in de straat en ik zie dan die eerste lopers langskomen van de, van, van de jij, run. Jij, jij staat nee, gewoon maar, in je keuken. Nee, maar die, uh, die, <laughs> ja, maar die gaan, gaan als een speer zeggen en dan ja. zie je later, ja. nou, dat zie je ook wel, al die mensen die ja. half, half half kreuken ja, dat is wel heel door, leuk, die, door die straat ja. gaan maar aangemoedigd worden en ja. gaan zwaaien en doen en de muziek erbij. Het is wel een heel leuk gewoon een heel het evenement. Het is natuurlijk een uniek evenement. Ja, Eerst ja. loop je ja. rond op het circuit, ja. Ja. dan ga je het strand op ja. en dan ja. kom je terug door het dorp heen. En ja. dan is dat laatste stuk, vanaf strijden richting, ja, dat is dat het moeilijkste stuk natuurlijk. Ja, dat is ja. Ja. dorp staan de mensen die allemaal aan te moedigen, maar dan ja. wordt het wat stiller. Ja, dan wordt het niet stiller. Ja, ja, ja. Ja. Nou jongen, ik heb, uh, uh, mannen, ik heb uh, verder eigenlijk bijna vragen. Hebben jullie nog iets dat je zegt van, nou je je helemaal vergeten? Ik zou het dat niet Nu nog de kans. Nee, ik denk ja, dat we alles uh, okay. gezegd hebben. En nogmaals, als, als, uh, als mensen lid willen worden of een keer kennis willen maken met die club. Gewoon een keer naar de website gaan. En, ja. uh, en even aanmelden en, ja. Nou ja, ja. Je, weet het, je weet het nooit, Ger. Nog één keer het uh, adres? Uh, dat is um, rotary.nl slash Zandvoort. Nou ja, dat is een ja. makkelijke kant. En dat voor denk. de circuit experience, en dat is wel even heel belangrijk, want dat is al 18 februari. Ja. Dat is rotarycircuitexperience.nl. Okay. Okay. Want je hebt op 25 februari ook nog de pre-run. Dat, dat doen jullie? Nee, uh, dat, uh, nee. Nee, die start vanaf uh, sportvereniging Zandvoort, uh, de voetbalclub. Over 9 kilometer hebben jullie niks mee te Nee, daar hebben niks mee te Oké, oh, oké. Okay, okay. uh, nou, ik mag jullie hartelijk danken. Ik wens jullie een heel goed weekend. Uh. Heel veel succes ook. En jij mag Dankjewel. raden, jij mag raden wel, welke muziek we nu gaan draaien. Maarten. Ja, dat, als ik bij de radio kom bij jullie. Ja. Het is al jarenlang de voorwaarde dat uh, Bruce Springsteen gaat draaien. Nou, ja, gaan, dan gaan we dat doen. En en en, uh, dat, dat, dat vind jij ook niet erg. Want dat vind jij, ik niet erg. Jij moet... gaat ook naar zijn concert. Ik ga ook naar zijn concert. In ja, ja. en, en juni ook weer. Hè. We gaan luisteren naar Waiting on a Sunny Day van Bruce Springsteen, de Bos. Heel goed. Zo goed, jongen. Bruce Springsteen. Je moet het live zien, Hans. Je moet het live zien. Uh, wij gaan het weer live zien. Uh, maar ook in Nijmegen. In de Goffert. In de, ja, de Goffertpark. Hè, dan, hè? Goffertpark. Okay. Niet het stadion, maar het park. Nee, nee, nee. Okay. Uh, wanneer ga jij? 26 27 mei? Allebei de dagen. Uh, uh, <laughs> mei, hè was het toch? Ga je allebei de dagen? Ja. echt waar? Echt ja, en ik hoorde uit een hele betrouwbare bron dat je ook nog naar Dublin gaat. Ik ga ook nog naar Dublin. Uh, ja. ja, dat heb ik cadeau gekregen van mijn zoon. Geweldig, ja, hè? Dat, dat is in mei, hè? Dat, uh, dat is in mei. Ja. En maar dan ben je, ben je echt een diehard? Ja, ja, ja, ja. ja. ja Al lang. Ja, sinds 1980. Oké, okay. ja. ja. toen was hij net begonnen denk ik, hè? Ja. ongeveer. Nou, hij is een beetje in 1975 ja. doorgebroken ja. met Born to Run. Okay. Ja. En in 1980, toen, toen overleden mijn ouders allebei en mm -hmm. toen reed ik elke ochtend uh, naar de praktijk toe, naar mijn werk. Mm -hmm. En dan hoorde ik het nummer Point Blank, wat ik net oh, okay, uh, noemde. Yeah, yeah. Prachtig nummer, dat staat op de double LP, de River. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat pakte me, toen ja, dacht ik, wie is dat? En toen ben ik die, die plaat gaan kopen, ja. en toen, ben ik, toen was ik verkocht, ja. Grappig, ja. Ja. Ja. Maar ja, jij hebt ja. me ook veel in buitenland gezien, ik ook, in Berlijn, ja, en uh, ben je ja. meer ja. geweest? Parijs, uh, Bessie. Parijs ben geweest, Barcelona. Ja, ja geweldig. New ja. York heb ik één keer gezien. In New York zelfs? Ja. Oké, okay, ja, ja. goed zeg. Ja, het was een uh, hele slechte plaats, dat was jammer. Ja? Oh, jammer, ja. Was dat in het theater? Met, met die, met die... Nee, dat, nee, dat was ook niet te betalen. Nee, dat was ook niet te betalen. Nee, dat was ook niet te betalen. dat ja, ja toen had mijn zoon op een gegeven moment die belde op hij zei, ik ik zit erin ik kan kaarten kopen ja. want het was al heel moeilijk ja klopt en uh, hij zegt het zijn ze wel 800 dollar achthonderd uh, oh, per nee joh, ik dag. zeg nou laat doen me doen maar twee. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. hoe lang is dat geleden uh, vorig jaar of zo, anderhalf yeah? nee, nee, jaar geleden? het is, het is voor, de geweest, ja. okay. oh, voor de coronatijd geweest. Ook voor de coronatijd. Op Broadway stond hij elke ja. avond solo, hè? Klopt, ja. Ja, ja. Solo, ja. ja. Dat is ook ja. prachtig ja. hoor, want je ja. hebt hem solo gezien hier in Carré en een keer in Ahoy. Ah, oh, dat okay. heb ik hem ook gezien, ja. ja. Akoestisch. Akoestisch. Ja. ja, dat was mooi. In zijn eentje. Ja, zijn ah, ja. eentje. Ja, met de gitaar en de, gitarre, de gitarre, piano. piano ja. Ja, geweldig, hè? Okay. Ja. Nou, we kunnen nog denk ik de, uh, tot, praten, tot, tot, uh, zeker tot 12 uur doorpraten. Dat ja, ja. <laughs> gaan we, gaan dat we doen? niet doen, want oh. we hebben nog een paar andere gasten. Maar okay. <laughs> we gaan uh, naar een collega van jullie, naar Carina. Want uh, Carina is uh, bij de organisatie geweest van de Lightwalk. Die is op 17 februari. Die hebben we weer, ook weer duizenden inschrijvingen. En uh, we gaan horen hoe dat, uh, hoe dat allemaal gaat en wat er gaat gebeuren. Carina Veren over de Lightwalk. Goedemorgen Meertje. Goedemorgen. Ik uh, sta hier met Meerte van uh, Le Champion en zij is eventmanager. Um, ja, eventmanager voor vele leuke events die gaan plaatsvinden dit jaar weer. Want wat zijn de aankomende events die eraan gaan komen? Ja, in Zandvoort uh, organiseert Le Champion de komende periode vier evenementen. Um, en we beginnen met de Zandvoort Lightwalk. Die vindt plaats op 17 februari. En dan hebben we in maart nog uh, drie evenementen. Met de 30 van Zandvoort, dat is een wandelevenement. De omloop van Zandvoort voor de wielrenners en fietsers. En uh, natuurlijk de Zandvoort Circuirun voor de hardlopers. Ja, en eigenlijk over de allereerste, 17 februari, daar gaan we het vandaag even over hebben. De Light Walk. Uh, wat is het precies? De Zandvoort Light Walk is een uh, avondlichtjeswandeling. Waarbij wandelaars worden verrast door allerlei licht- en kunstobjecten onderweg. Um, en deelnemers kunnen kiezen voor uh, diverse afstanden. Dus we hebben een 6 kilometer family walk. Dat is natuurlijk uitermate geschikt voor uh, gezinnen, families... maar ook voor mensen waarvoor 10 kilometer net even te lang is. Want de volgende afstand die we aanbieden is de 10 kilometer. Dan hebben we nog uh, de 14 kilometer. En de 18 kilometer voor de iets fanatiekere wandelaars. Dus zo bieden we voor iedereen iets aan. En die 18 kilometer, waar, waar gaat die helemaal naartoe? Die 18 kilometer die, uh, nou, die doet eigenlijk heel Zandvoort aan. Uh, je moet denken aan een uh, zuidlus over, uh, door Duingebied over het Zuiderstrand. Uh, vervolgens uh, richting het, um, het loopt ze over het strand richting het noorden naar het circuit. Uh, en maakt ook nog een lus eigenlijk richting de natuurbrug uh, in Bentveld. Zo, so, nou dat is wel heel mooi. En een hele organisatie. Sinds wanneer ben je al begonnen met het te organiseren hiervan? Wanneer start je altijd? Ja, we starten ongeveer ruim een half jaar van tevoren. Want ongeveer vier maanden van tevoren gaan de inschrijvingen open. Maar het is wel iets wat eigenlijk het hele jaar door de organisatie wel plaatsvindt. Dat heeft natuurlijk te maken met, ja, je wilt het evenement weer blijven vernieuwen. Dus je bent er eigenlijk het hele jaar wel enigszins mee bezig. Maar het laatste half jaar ben je daar wat intensiever mee bezig. Ja, want wat zijn de grote vernieuwingen dan dit jaar? Want het is de derde editie toch? Dat klopt ja. We hebben de eerste editie gehad uh, nog net in 2020 voor corona. Um, en vorig jaar de tweede editie. En uh, komend jaar wordt inderdaad de derde editie. En nieuw in dit evenement dit jaar um, zijn een aantal um, nou, parcoursveranderingen, de toevoeging van de 10 kilometer en we hebben natuurlijk ieder jaar allerlei nieuwe um, kunst- uh, en geluidsobjecten onderweg. Ja, want dat vroeg ik me af. Werken jullie elk jaar met dezelfde personen die de kunst- en de lichtshows aanbieden? Of uh, willen jullie ook elke keer wisselen van uh, lichtaanbieders? Of hoe werkt dat? Um, we hebben wel een uh, redelijk een vaste groep kunstenaars die betrokken zijn bij onze evenementen. Maar we kijken natuurlijk ook ieder jaar weer naar uh, nieuwe mogelijkheden. En we vragen ook die kunstenaars om... Uh, werk op maat uh, te leveren. Dus um, dit jaar hebben we ook een thema daarom toegevoegd. Aan ja, het dat vroeg ik me af. Oké. Okay. Ja, het thema dit jaar is uh, natuurlijk Zandvoort. En dat houdt in uh, dat we eigenlijk Zandvoort willen laten zien... Na de natuur van Zandvoort. Um, dus dat wil zeggen, denk aan de duinen, het strand, um, de natuur. Maar natuurlijk Zandvoort houdt natuurlijk ook in het circuit. Uh, dat hoort natuurlijk ook uh, bij Zandvoort. Ja. denk aan het circuit, de watertoren, het dorp zelf... Um, dus eigenlijk al die elementen stippen we wel aan binnen het thema. En dan bekijken jullie dat. Ze, ze leveren tekeningen in van nou, uh, dit is ons idee. Uh, want het moet natuurlijk wel leuk gevarieerd zijn. Ik denk als ze onder een tunneltje door moeten. Ja, ik zag al een leuke foto. Dat zal wel van een andere editie geweest zijn. Ja, dan lopen ze door een soort van regenboog. Ja. Van licht. Uh, net als bij de light tour in, uh, in Amsterdam. Ik denk dat sommige dingen wel terugkerend zijn. Ja, ja, dat klopt. Ja. Die, dat is bijvoorbeeld um, de kunstenaar die de tunnel uitlicht van, van het circuit, onder andere. Dat is wel een kunstenaar die je uh, elk ja. jaar wel terug gaat zien. Uh, maar die uh, probeert wel ieder jaar een andere twist te aan te geven. Oh, wat leuk. Wat goed. Ja, um, en daarnaast proberen we ook um, lokale um, kunstenaars betrokken um, te betrekken in het evenement. Uh, er komen heel veel kunstenaars uit de regio uh, Noord-Holland... Donna Corbani, wellicht wel oh, bekend ja. bij de ja. luisteraars. Um, kunstenaar uit Zandvoort, kunstenares. Die is ook uh, voor het derde jaar ook van de partij. Nou, wat leuk, wat goed. En ik denk dat jullie wel onderhand, zo nu bij de derde editie... een vaste club lopers hebben die zich elk jaar weer aanmelden. Net als bij de Secure Run. <laughs> ja, nou, dat hopen we natuurlijk wel. Dat, uh, dat er de deelnemers nog zijn die uh, voor het derde jaar gaan starten. En ook voornemens zijn natuurlijk om, uh, om dat de komende jaren te blijven doen. Um, er is inderdaad wel altijd een vaste groep. Ja. Er zijn ook altijd uh, mensen die... Uh, natuurlijk het is eerst komen proberen hier in Zandvoort te uh, wandelen. Ja, dus je kan het leuk combineren om er een leuk weekendje van te maken. Naast lekker wandelen. Want dat is denk ik ook wel het doel. Hè? In deze periode, deze donkere periode. Om juist dan nu die lichtjes toch te doen, of de lichttour te doen. Ja, nee, het is heel belangrijk dat de Zandvoort Lightwalk... ook nu in deze periode, denk ik, uh, wordt georganiseerd hier in Zandvoort. We hebben natuurlijk ook donkere uh, avonden ja. en nachten nodig. Dus uh, daar uh, ja. is de, uh, nou ja, de winterperiode natuurlijk uitermate geschikt voor. Maar... Um... Want hoe laat begint het eigenlijk? De eerste start is om kwart voor zes. Dat oh ja, dat is mooi. Ja. Ja, ja, en de ja. laatste startgroep gaat om tien over acht van start. Ja, ja. Dus eigenlijk de hele avond door. Tot in de nacht, tot twaalf uur kunnen ze finishen. Um... Ja, nee, maar want, uh, kijk, als je het in de zomer doet... Ik weet ook wel dat er van die volle maanwandelingen zijn. Maar ja, dan moet je echt heel laat vertrekken natuurlijk. Dus ja. dit is natuurlijk wel perfect. Ja. Dat je gewoon kwart voor zes... Uh, en hoe zit het met uh, de vrijwilligers? Want... Ik neem aan bij een 18 kilometer staan er dan ook uh, net als bij een run overal standjes of mensen die de weg wijzen of hoe gaat dat? Ja, het, um, het parcours is... Uh... Uh, in tegenstelling tot het hardlopen, niet natuurlijk helemaal afgezet in de dranghekker. Dat is niet nodig bij een wandelevenement. Hij is wel uiteraard volledig uitgepeild. Dus wandelaars kunnen die. Uh, ze dus kunnen, niet volgende... ze kunnen niet verdwalen in ja, het donker. Ze kunnen niet verdwalen in het donker. Vooral niet als ze hun cap opzetten die ze bij ja, ja. krijgen bij de inschrijving. Uh, en die, uh, die pijlen zijn reflecterend. Dus als je mooi met dat lampje oploopt, oh, dan reflecteren die, uh, die pijlen onderweg ook. En uh, onderweg zijn er wel allerlei verzorgingsposten die de wandelaars tegenkomen. Oké, okay, en dan moet ik denken aan iets te drinken of uh, de RBO voor de bladen? Ja, nou, beide inderdaad. Uh, onderweg um, komen de we eens een stempelpost tegen... waar ze echt fysiek een stempel krijgen op een kaartje dat ze daar ook echt langs zijn geweest. Ze krijgen daar namens de organisatie iets uitgedeeld uh, van eten of drinken. Uh, iets kleins. En uh, er is meestal uh, horeca aanwezig en een rode kruispost. Nou, het goed geregeld. Is het duidelijk uniek voor Zandvoort of voor Nederland dat wij hier die tour hebben... Of is het wel op andere plekken ook in Nederland? Het is sowieso uniek dat het ook hier in Zandvoort <lacht> plaatsvindt. Ja, daar zijn we natuurlijk wel weer blij mee dat ja. het weer in Zandvoort uh, georganiseerd wordt natuurlijk. Ja, nou, Zandvoort leent zich daar ook uitermate goed voor. Maar er zijn wel uh, meerdere plekken in Nederland waar ook uh, avondlichtjes, wandelingen worden georganiseerd. Ja. Uh, dus daarin zijn we niet de enige, maar um, wel in deze periode. En het komt goed uit, want uh, bewegen is natuurlijk ook een centraal thema. Wat je terug ziet keren... Uh, zeker in december, in de reclames, in de tijdschriften. Dus je hebt nu eigenlijk twee vliegen in één klap. Het plezier van in het donker lopen, de kunst, het licht en het bewegen. Ja, dat laatste net is voor ons ook een heel ja. belangrijk uh, aspect. Uh, mensen in beweging krijgen. Ja. Er is genoeg te zien onderweg. Dus ook als je denkt van... Uh, Um, ik wandel eigenlijk normaal gesproken niet. Nou, uh, niemand heeft doordat je de ja. hele zes kilometer wandelt, bijvoorbeeld aan de ja. Family Walk, want je wordt zo uh, meegenomen door de lichtkunstwerken onderweg. Uh, nou, ondertussen zijn mensen natuurlijk wel gewoon een avondje in beweging. En hoeveel inschrijvingen zijn er al? Op dit moment uh, zijn er uh, ruim 5600 inschrijvingen. Zo. Ja, um, en is er nog plek? Er is nog plek. Um, vorig jaar hadden we deelnemers, dus dat hopen we natuurlijk dit jaar weer te, te halen. Dus iedereen die uh, naar het horen van de uh, ja, waar kunnen ze uh, naartoe gaan om, uh, om in te schrijven? Dat kan op uh, de website www.sandvoortlightwalk.nl. Nou, dat is heel duidelijk. En uh, zijn er nog uh, vrijwilligers nodig? Ja, ja, we hebben uh, vrijwilligers zijn voor ons heel belangrijk. Wij organiseren dit evenement altijd samen met vrijwilligers. Um, we zijn uh, deels rond, maar we hebben nog wel wat plekjes over. Dus uh, mocht je daarin geïnteresseerd zijn, uh, benader dan inderdaad vooral onze vrijwilligerscoördinatoren. Oké. Okay. Of op de social media's of via de website te bereiken. En, uh, um, nou ja, we kunnen altijd handjes gebruiken. Dus meld je vooral ja. aan als je enthousiast geworden bent. En is bent. dat dan ook meteen voor de CircuitRun? Uh, dat, dat, uh, dat dat handig is? Dat het een vaste groep is? Um, dat is handig, maar dat hoeft zeker niet. Eén avondje is al. Uh, met één avondje helpen help je ons ook al. Dus, um, maar uiteraard zijn er natuurlijk ook nog um, vrijwilligers nodig voor die andere drie ja. evenementen die in maart plaatsvinden. En hoe eindigt dit leuke evenement? Ik hoorde al iets over een eindfeest. Is dat dit jaar dan ook? Ja, Jazeker. Ja, um, nadat de Wandaars hun afstand hebben afgelegd, finish ze weer, eigenlijk waar ze ook gestart zijn, in de Kleine Krocht, Kruising met de Raadhuisplein. Um, en het finishfeest uh, voor de Family Walk vindt plaats op het Gasthuisplein. En uh, voor de overige afstanden uh, op het Kerkplein. Nou, En de lokale ondernemers zijn hierin uh, hartstikke betrokken. Dus uh, we doen het echt samen met uh, de lokale ondernemers. Hé, hey, maar dat is hartstikke leuk. Ik, uh, ik hoop dat jullie veel deelnemers gaan uh, binnenhalen nog. En uh, het lijkt me ontzettend leuk om dit te mogen organiseren. Want ja, het plezier van de mensen...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 Stromé. Stromé, Lanfer. Knap hè wat die man maakt. Mooi praat. nummer. Ja, prachtig ja. nummer, nummer. Echt een, een enorm talent. Uh, helaas kunnen de luisteraars het niet zien, maar weet je wie uh, bij onze tafel zit? Ja, dat uh, zie Ja, ik. dat zie ik. is uh, Cor draaien. We gaan niet met hem praten, maar we komen er toch, toch even aan, want Cor is ook onderdeel van Goedemorgen Zandvoort. Toch Cor? Ja. Ja, ja. ja en hij is uh, tien weken weg geweest. Tien weken mee weg geweest, ja. Op vakantie, dus uh, je zal wel lekker uitgerust zijn. Ja, je zegt dat je niet meer wil praten. Maar... <laughs> je mag best even wat ja, zeggen, zeg, hoor, natuurlijk. Ja. Nee, ik ben inderdaad uh, tien weken weg geweest. Ook ja. Lekker man. Heb je zoveel heb je voor gemist, of niet? Nou, ik heb de temperaturen een beetje gevolgd en uh, het was daar gemiddeld 20 graden warmer en ik had zoiets na, ik mis het op dit moment niet echt hoor. Ja, nee, je, je vertelde je net, je hebt daar de nieuwjaarsduik gedaan, hè, op het moment ja. dat hier ook de mensen in zee ja. gingen. Ja, en dat was in een uh, onverwarmd zwembad van 22 ja. graden. <laughs> het was hier iets kouder, hoor, ja. maar uh, ja, ja dus, uh, blij, blij dat je terug bent. En, uh, ja, je gaat straks natuurlijk weer weg, maar uh, je blijft verbonden aan... de Ja, ik, ik, ik werk He? natuurlijk gewoon uh, in, in Duitsland. Ja, en, uh, ja twee weken en dan ben ik twee weken uh, daar aan het werken. Ja, begrijp ik. En ben ik gewoon van de Maar op... zit je op die ja. booreilanden? Nee, ik zit op het eiland uh, Rügen. Ik heb ook nooit op een boereiland gezeten. Dat okay. heeft ja, dat Pieter denkt Jouwster nee, zei dat nee, altijd, op ja? een booreiland. Maar ik heb nooit op een booreiland okay. gezeten. <laughs> maar op een gewoon eiland? Op een gewoon eiland, ja, het eiland uh, Rügen. Rügen? En wat, ja. wat, wat, wat, wat, wat doe je daar dan? Uh, wat ik daar doe, ik doe daar de planning in het magazijn voor een windturbinepark voor Vestas. Uh, Oké, okay. okay. Voor het uh, windpark Arcades Oost-Eins. Gaan we dat ook zien vanaf hier of niet? Het nee, nee, ja, nee, nee, dat dat he? staat allemaal nee. zo ver weg, joh. dat ja. is niet te zien. Nou ja, de kust, je ziet hier vanuit de kust he? wel. Uh, windpark, ja, dit, dit is, in in Duitsland is er een wet dat op het moment dat ze een windpark willen bouwen. Dan moet dat niet visueel zichtbaar zijn op ja. het strand. Ja, nou. dat maakt het natuurlijk allemaal niet uit. Maar nee, dat geloof ik ook. Daar mee. Is ja. mee. Okay. Omdat anders de, de, de, de bevolking is er dan tegen. Ja, nou ja, dat dus was hier, dat was hier in feite ook. Maar ze staan er nu wel grote dingen. Nee, eh, we kunnen er nog uren over praten, hoor. Maar bedankt dat je even, even wat <laughs> wil vertellen. Nee, want we hebben ons laatste onderwerp voor het nieuws van uh, 11 uur. Dat is Mart. En, en dat is Mart Rietma van uh, Verbonden aan de Bibliotheek zuid kennemerland uh, Welkom, Mart. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen, goedemorgen. Ja, want jij kunt uh, iets vertellen over de nationale voorleesdagen. Die zijn weer begonnen. We hadden hier in Zandvoort uh, onze burgemeester, uh, Molenburg, die heeft voorgelezen dat het goed is. Um, ja. En dat was eigenlijk landelijk, hè? Is een landelijk iets van de bibliotheken, toch? Ja, het is een, een, een landelijke campagne... Uh, om uh, te promoten hoe belangrijk voorlezen is. En dat is inderdaad afgelopen woensdag afgetrapt met het voorlezen ontbijt. En in Zandvoort was inderdaad de burgemeester te gaan. Ja, uh, ja. Die voorlezen uit het printboek van het jaar. Heb je uh, hem gezien? Heb je hem bezig gezien? Of was je hier niet? Nou, ik was niet hier, ik was niet in Zandvoort, nou. maar ik heb mijn collega erover gehoord en die vond dat het erg leuk was. Ja? Uh, hij vertelde nog even wat, zijn, wat de prentenboeken waren die hij zelf voorlas vroeger. Uh -huh. en, uh, nou, dat was rupsje nooit genoeg, nou, dat was heel leuk natuurlijk. Okay, en uh, alle kinderen pakten daarna zelf uh, prentenboeken uit de bakken toen het klaar was en die zijn op de grond gaan zitten lezen, dus dat was erg leuk. Ja, nou, hartstikke leuk natuurlijk hè? Uh, wat, wat, wat, wat gebeurt er nog meer rond die nationale uh, zeg maar, voorleesdagen? Nou, het is anderhalve week tot en met 4 februari en de bibliotheek organiseert veel verschillende activiteiten. Maar als je nog geen lid bent van de bibliotheek, is dit ook het moment om lid te worden. Want uh, je wordt niet alleen gratis lid uh, als je tussen de 0 en 6 jaar bent, maar je krijgt dan ook nog eens een knuffeltje mee van augustus. En dat is, een, dat is iemand die in het penboek van het jaar 2024 zit. Help oh, okay. een verrassing. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus. Uh, dan zou ik zeker even naar de bibliotheek gaan en lid worden. Maar kind, kinderen kunnen dus gratis lid worden. Is dat voor één jaar of uh, voor een hele leven verder? Dan ben je tot je achttiende e ben je sowieso. Tot je acht ben je gratis, lid. Okay. gratis ja. lid, nou ja, dus, ja. dat uh, is mooi. Uh, ik denk dat de eerste mensen hier ook komen. Denk ik. Ja, nou, zeker. jij zo, geen? Ja, uh, bijna. Nou, we zitten ja. naast de bibliotheek namelijk. Dus, uh, ja. Maar in ieder geval, uh, dat is wel een uh, goede actie, ja? Van de, ja, nou, van en de bibliotheek. Het is ook het is ook heel belangrijk, want ja, voorlezen, het wordt vaak onderschat wat een invloed het al heeft om op jonge leeftijd te beginnen met voorlezen. Ja. Maar je helpt kinderen al uh, de, de fantasie te prikkelen. Uh, je leert kinderen dat lezen leuk is en, en nou, je leert ze verbanden leggen. Dus het is ook ja, nog eens goed voor de taalontwikkeling. Dus wij vinden het gewoon echt heel belangrijk dat, uh, dat kinderen dat vanaf jonge leeftijd dan meekrijgen. Ja. Is dat wel eens onderzocht? Hoeveel, hoeveel ouders zeg maar, hun kinderen nog voorlezen? Ja, en gelukkig gebeurt voorlezen nog wel. Ik heb de exacte cijfers niet. Maar euh, nou ja, euh, het wordt wel steeds minder, ook al vanwege de tijdsdruk. En, nee. euh, euh, je ziet het ook, er is laatst weer een onderzoek gekomen, dat, dat, dat er steeds euh, minder gelezen wordt in het algemeen. En het begint bij voorlezen. Ja, ja, inderdaad. Ja. En ik begrijp, ik begrijp dat er ook een, een, een, een boekstart is voor de allerkleinste. Ja, dat klopt. Uh, Wat voor de, is de allerkleinste dat is er een boekstart. Uh, dat is een programma en nou, dat, dat helpt ook met, uh, uh, met, met boekjes uh, leuk vinden. En dat is echt voor alle allerkleinste. En als je dan uh, in de bibliotheek komt of via je uh, consultatiebureau, dan uh, krijg je een koffertje mee. En dat is de boekstartkoffer. koffer en dan heb je dus echt je eigen koffertje met je eerste boekje erin van de bibliotheek. En nou, ik, soms vinden kinderen de koffer nog leuker dan het boek staat zelf. Maar zij zetten zich dus ook het hele jaar door in om, uh, um, om lezen te bevorderen en om kinderen uh, nou, hierin mee te nemen. Ja, hoeveel boeken worden er uitgeleend uh, totaal? Uh, poeh, nou uh, Een heleboel, maar die cijfers die heb ik niet zo voor handen. Nou, dan heb ik nieuws voor je, uh, Mart, want die hebben wij wel namelijk. <laughs> <laughs> in in 2022 werden in totaal 31,6 miljoen jeugdboeken uitgeleend... ...en 21,7 miljoen boeken voor volwassenen. Dus meer voor kinderen. meer voor kinderen, ja, en die meer voor kinderen dan inderdaad, dan dan dat is een goede zaak. Uh, en dan heb ik het niet alleen over Stanford. Nee, is, maar weet, bedoel, je, wel weet jij wat toch? het meest uitgeleende boek in 2022 is? In 2022 of 2023? 2022. Nee, nou, in 2022 ja. weet ik het niet. We gaan je over uh, de horen. We heeft een zinger. Van Delia Owens. Oh, ja. ja, Delia Owens. 29.000 29. keer, ja, inderdaad. Ja. En, uh, Dat is ook trouwens het meest verkochte kinderboek. Ja. Nou, ik weet niet of het een ja, kinderboek is, waar, volgens mij is het nee, een... Wie kreeg te zingen? Dat is geen kinderboek. Nee, dat wou ik zeggen. Het gaat dat over een moord en hou uh, op. Ja. Oké, okay, nee. Nou, ja. Want de schrijfster, die Delia Owens, uh, die is bijna nog aangeklaagd. Hè, want ze dachten dat zij zelf die moord had gepleegd die ze beschreven heeft in een boek. Maar goed, dat is ja. even, even, even terzijde, terzijde Heb je hem gelezen weet, trouwens weet of die... niet? Weet jullie wat er dan in 2023 opeens stond? Nee, zeker niet. Ga ik terug ook roeren. Geen probleem. Dat was de Camino stellen, want... in, de, in de meest uitgeleide boeken. Want die, die cijfers die zijn ook weer net bekend. Ja, ja. En uh, waar de rivier kreeg de zinger stond nog wel op nummer twee. Oké. Okay, ja. En wel, wel. wat is het meest uitge, uh, ver, ver, verkochte uh, uh, kinderboek in 2023? Uh, die heb ik zo niet liggen. Kijk, daar heb ik je. <laughs> ja, dat is goed gedaan. Nee, ik had wel dingetjes opgezocht, maar dat is wel leuk om even, even over te hebben, natuurlijk. Um, ja. Kinderen en, en lezen. Uh, gaat het op zich goed? Zijn er veel kinderen die zich aanmelden? Tenminste, de ouders dan bij de, bij de bibliotheken. Uh, het, het gaat op zich goed. Uh, gelukkig krijgen we nog aanmeldingen. Uh, maar uh, het, het kan een stuk beter. Er is laatst, ja? uh, nou ja, wat ik net al vertelde... weer een onderzoek gekomen... dat er toch best wel veel kinderen nu... Uh, school verlaten met nou, een, een taalachterstand. Een, taalachterstand zelfs. Uh, ja. een leesachterstand. En uh, dat, dat is best wel zorgelijk. En uh, um, er moet dus nog veel gebeuren. Dus ons werk zit er nog niet op. Ja, nou ja, de telefoon is dat, uh, tegenwoordig belangrijker voor die kinderen dan, uh, dan een boek in hun handen. Ja, is... gelukkig zijn die nu verboden op school. Hij <laughs> ja, zal het gaan schelen, denk je? Nou, ik denk het wel, want uh, het, het, je moet nu wel iets anders doen. Je moet wel weer een boek pakken. Uh, en als je er wordt om te lezen, dan kan je niet ja. er tussendoor op je telefoon. Dus ik uh. denk dat het geen slechte zaak is. Ja. Kunnen leerkrachten zeg maar uh, meer doen om kinderen aan het lezen te krijgen? Ja, um, betrek ze erbij. En laat zelf ook zien dat lezen leuk is. Als je met de klas gaat lezen, ga als leraar uh. ook lezen. Want dan, anders dan is het van, oh ja, ik zit te lezen, maar de leraar zit op zijn telefoon. Ja, ja, dat is geen ja, goed signaal. Nee, dat is waar. Dus... Nou ja, Doe het samen. Ger en ik zijn uh, in, de, in de wat zullen we maar zeggen, gevorderde leeftijd. Maar vroeger op school werd er ook nog voorgelezen door de leerkracht. Kunnen nog nog herinneren? Ja, dat kan ik zeker herinneren. En, en, en, en volgens mij is dat bijna niet meer het geval. Nou, dat gebeurt gelukkig nog wel. U, dat maar, gebeurt maar, nog uh, wel, ja? Ja. ja, en wij hebben ook leesconsulenten die bij de bibliotheek zitten, die ook langs scholen gaan. En uh, die zijn er om, nou, om de kinderen aan het lezen te krijgen, maar ja, ja, nou, ook oh, ja. voor de leraren om wat tips mee te geven, om leuke boeken aan te raden. Ja, voor dus mij was het nogal dus, dus, ja. uh, prettig dat er voorgelezen werd, want ik ben nogal dyslectisch. Echt waar, ja. ja, ja. Nou, dan is het wel handig inderdaad ja. dat het voorgelezen wordt. Ja. Uh, uh, jij zei het al, uh, het duurt tot 4 februari, de kinder... Uh, ja, de nationale voorleesdagen. Ja, dat klopt. En wat gaat er verder nog gebeuren de komende dagen dan? Nou ja, we, um, in Zandvoort bijvoorbeeld krijgen we aankomende woensdag nog uh, de b-bots. En dat is een ander stukje um, dan alleen lezen. Uh -huh. dan, dat is het programmeren van hele kleine robotjes. En speciaal voor kinderen is dat. Uh, en dan help je dus in uh, august naar de verrassing te gaan, uit helpen verrassing. En uh, ja, ik kan het zeker aanraden, want ik vind dat zelf gewoon nog echt heel leuk om te doen, laten nou. staan als je dat als kind mag doen. En dat dus is uh, hier in de bibliotheek? Ja, in de bibliotheek, nou. dus naast jullie. Ja. Uh, en uh, dan is de vrijdag daarna is er nog de peuterbiep en okay. dat, is, dat is eigenlijk altijd een feestje. Ja, ja, ja. Nou helemaal top Mart, we zijn er helemaal bij. Uh, bedankt voor je bijdrage en ik wens je nog een heel goed weekend, want we gaan uh, bijna afsluiten. Er komt nog een leuk muziekje. Uit, uh, uh, uit de computer. Ik weet niet wat we gaan draaien. Kun je iets zeggen, Thomas? Bruno Marsch. Bruno Mars. Nou, goed. daar gaan we uh, afsluiten. Het eerste uur. Zien we zien u straks terug. Give me your, give me your, give me your attention, baby. baby. I gotta tell you a little something about yourself. You wanna be a ballist. Oeh, you a sexy lady. But you walk around here like. I'll be someone else. Oh, I know that you don't know it, but you find so. never let us